Op de A9 vanaf Alkmaar naar Amstelveen... tussen Knoopend Vels en Knoopend Rotterdamplein 10 minuten vertraging na een ongeluk. Op de A10 bij Amsterdam tussen Amsterdam over Amsterdam en Zuid daar is drie kilometer file na een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Gemaakt samen met Primer Post, Malone. Heerlijk. Goed. Die man is goed bezig. En weet je wat leuk is? Ik wist niet eens hoe oud die man was: 50 jaar. 50 jaar. Wat still rocking. The beat is rocking. Doet hij hartstikke goed. Hey, ik heb jullie al kort even meegenomen in wat, wat nieuwsdingetjes. Want er is genoeg gebeurd in Showbizland. En laten we dan maar gelijk met het, het leuke nieuws beginnen.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 Eigen tequila gaat ze dus uh, uh, uh, lanceren. Uh, Prospero.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 This America. Don't catch you slipping up Don't catch you slipping up Look what I'm whipping up This is America. Don't got you slipping up Look how I'm living up. Police are tripping up. Tripping up. tripping up. America. Huh? Look what I'm whipping up.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 You said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 Dan uh, wil ik uh, met jullie eigenlijk alweer heel snel door. Want we hebben uh, onder andere uh, in, ieder geval een, uh, in ieder geval een beukplaat. Uh, in ieder geval de beukplaat weer uh, voor jullie klaarstaan. En dat is natuurlijk uh, niemand minder dan One Kiss, Dua Lipa en Calvin Harris. Daar gaan we zo naar luisteren. Wat gaan we nou nog meer dit uur doen? We gaan sowieso de nummer 20 tot en met 10 doornemen aan het einde van dit programma. Sorry, ik zeg het verkeerd. Uh, de nummer 30 tot en met 20 uh, wel te corrigeren die gaan we nog even doornemen aan het einde van dit eerste uur. En uh, aan het einde van het eerste uur zal ik jullie zo ook een beetje gaan inlichten wat we dan zo'n beetje het tweede uur gaan doen. Eerst nogmaals gaan we naar de beukplaat van deze, uh, ja, van deze lijst gaan we toe. En ik heb hem al uh, eerder uh, ja, tot beukplaat gebombardeerd. En dat is uh, One Kiss. One Kiss is een plaat die uh, vorig jaar, uh, vorige week stond hij 52 weken in de lijst. Ik kan je nu vertellen, hij staat 53 weken in de lijst. Dus één uh, jaar en één week lang mag deze plaat al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 Ik ga er ons wel vanuit dat dat zo is. Je hebt er natuurlijk voor betaald. Maar even een, even een nieuwtje even tussendoor. Nogmaals, Fatty Web gaat zijn concerten verplaatsen van de UK. Een Europese tour gaat hij dus naar September verplaatsen. Heb jij hier in Nederland een kaartje voor 14 mei? Hou dan even de rekening mee dat hij dus verplaatst wordt naar 4 september. Wil jij meer informatie hierover hebben? En uh, ja, wil jij weten of. Uh,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 Ik weet het